De grote wel te strekken, de getijden rekken, de koude komt de zon gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten oh zo oud, slierten in de luchten. De vlokjes dalen met hun verhalen bedekken met hun stemmen. Die Kwamen en weer gingen het gefluister in de naderen de uren die de koude in de gewezen wezens de raken alles aan bevriezen de rivier Glitteringen op het veld trekken door de velden de paden die trekken met een bries van stom zonder te veel geweld gewild verschuift de en koetsie Tafel staat alles klaar? Een bord met goed en zoek. Knollen uit de grond, de dampen dringen diep door. Daar is het eten. Die watertijden die heen gaan